All my players out there, man, you know, that got that one good girl, dawg, that's always been there, man, like, took all the bullshit. But then one day she can't take it no more and decided to leave. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl was.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 Israël zal krachtig terugslaan als Syrië probeert aan te vallen. Met die mogelijkheid wordt rekening gehouden nu Israëls westerse bondgenoten het bewind in Syrië willen straffen voor het gebruik van gifgas. Dat zei premier Netanyahu na spoedoverleg met een aantal ministers. In Israël stonden mensen vandaag in de rij bij verdeelpunten om een gasmasker op te halen. De regering en burgers zijn bang dat de Syrische president Assad uit wraak voor een mogelijke aanval van de VS en andere landen Israël zal beschieten. Mogelijk met gifgasgranaten.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 De maatregel roept veel emotie op. Natuurorganisaties hebben een waker gehouden voor de dassen die worden doodgeschoten. De Britse Boerenbond vindt dat de discussie niet alleen moet gaan over de 5000 dassen, maar ook over de 38.000 runderen die alleen al vorig jaar moesten worden afgemaakt omdat ze met TBC waren besmet.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 I'll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 En daar hebben we toen bij het open haardvuur... een gesprek gevoerd van... ja, hoe lang weet ik niet, maar toch wel een paar uur, denk ik. Ja. En uh, aan het einde van mijn levensverhaal... wat ik haar verteld had en mijn afwijken van Gods weg... Uh -huh. uh, vroeg ze mij of dat... Uh, ik dacht dat God uh, mijn probleem... van het een het andere moment van me af kon nemen. En dan kon ik toen... Uh,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 Staan. Ik zei toen hier waarom dan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 Was, toen heb ik jou gedragen.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 ja, dan dacht ik nou, wat heeft dit nou met mijn genezing te maken, zeg maar. Hè? En dat deden jullie echt tijdens een training? Dat, dat... Nou, dat moesten we thuis uitvoeren. Oh, okay. Dus dat was ja. nog gekker. <laughs> dus ik kreeg nog huiswerk ook mee, zeg maar. Ja, ja, ja. En euh, dan vroeg ik me wel eens de stelligste af wat dat allemaal tot de uh, genezing uh, ja. moest zijn voor mij. Waar nou, dat goed voor was voor waar jou. Waar dat goed voor was. Ja. Maar euh, wat het mij geleerd heeft, was uh, een stuk gehoorzaamheid.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 Confronterend, waarschijnlijk. Ja, heel confronterend. We gaan daar zo direct over verder praten. We gaan nu eerst even aan de muziek. He is Good van Steve Green. thanks, for He is good. For His unfailing love and His one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 dat zij uh, zo gevoelig is in deze dingen. Ook wel het meeste verdriet daarin gedaan, ja. zeg maar. En hebben, dan moet er moet veel vergeven worden, zeg maar. Hebben ze je alle drie kunnen vergeven? Ja, gelukkig wel. Ja, en je vrouw? Uh, ook. Ja. Die, uh, we hebben ja vanaf dat we verkeerde gekregen hebben... en getrouwd zijn altijd een een, in het begin jaar een goede relatie gehad. Mm -hmm. Maar goed, die... Uh,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 And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 of peace can fall in a holy storm. His hand can turn to clay for the potter's hands to shake. Yes, the desert of the heart can be transformed. king of peace can fall in a holy storm. His sand can turn to clay, or the potter's heads to shape. Yes, the deserts of the heart can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 in je verslaving op zich zeg maar ja. je doet het soms wel uh, met elkaar maar je bent toch alleen bezig in je gedachten en uh, in, in je doen. Het is echt tussen jou en het drank. Ja. Dus ja. ik uh, kon als morgens lekker aan mijn werk beginnen en dan komt dat uh, ja werk was ook een stuk afleiding en ik liep door de pijn heen.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 The sweet touch of your spirit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 Uh, dat andere mensen mij daarop uh, aanspraken. Zeg dat je maar. eigenlijk egoïstisch was? Ja, uh, ik heb geweldige begeleiders gehad, zowel op de Jordaan, maar hier in de deeltijd ook. Echt uh, uh -huh. giganten, vond ik het. Niet in persoon als grote, maar het waren dikwijls maar hele kleine dames. Maar ze hebben mij uh, geweldig onderwijs gegeven uh -huh. en geleerd naar mezelf te kijken en. Uh,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 Bij ben mijn verslaving kwijt. Dan hadden ze mij aangegeven als ik gezegd had ik ben gestopt. Hmm. Dan zeiden ze nou pap of ik, Henk. Je, eerst maar eens zien. Eerst maar eens zien. Want hoeveel keer heb je het al beloofd. Hè? Ja. Om, uh, om het te doen. Je hebt, je hebt dus heel vaak eigenlijk de wensen en de verlangens van je, van je vrouw en je kinderen naast je neergelegd. Waardoor heb je uiteindelijk dan toch de stap gezet om wel naar de hoop te gaan. Om, zo, om, om hulp te zoeken.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 U kunt mailen naar info.thehoop.org. Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.